Jobboots met het NOS Journaal in Ierland hervonden. Dat gebeurde op de plek waar vroeger een Rooms-katholiek tehuis voor ongehuwde moeders stond. Mogelijk zijn die slachtoffer geworden van verwaarlozing. Uit onderzoek van een historicus bleek dat er in het kinderterhuis tussen 1925 en 1961 opvallend veel jonge kinderen stierven. Waarschijnlijk gaat het om zo'n 800 kinderen. Drie jaar geleden gaf de eerste regering opdracht het terrein af te graven waar het kindertenhuis ooit stond. En daar is nu het massagraf gevonden. Hulpverleners in Calais zijn boos over de maatregelen die zijn genomen tegen de voedselhulp aan vluchtelingen. De burgemeester wil dat de hulp tegen wordt gehouden. Volgens haar zijn bij het uitdelen van voedsel de laatste tijd gevechten uitgebroken. Maar hulporganisaties zeggen dat de hulp hard nodig is, omdat de vluchtelingen anders niets te eten hebben. Het vluchtelingenkamp van Calais werd drie maanden geleden ontruimd. Maar de laatste weken zijn toch weer enkele honderden vluchtelingen naar de stad gekomen. Geert Wilders heeft zijn campagne op straat hervat in Volendam. Daar bezocht de PVV-leider een restaurant om te praten met de eigenaar en de gasten. Het bezoek was geheim gehouden en er waren vooraf weinig mensen op straat in Volendam. Wilders schortte vorige week zijn publieke campagne op omdat hij vraagtekens had bij zijn veiligheid. Een agent die betrokken was bij zijn beveiliging was opgepakt vanwege lekken. Sinds deze week is het beveiligingsteam uitgebreid met een speciale eenheid van Defensie. In Rotterdam zitten 27.000 mensen zo diep in de schulden... dat ze die niet meer kunnen aflossen. De gemeente stuurt aan om zelfrechtzaamheid bij het oplossen van de schulden... maar dat verergert de problemen juist. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De schulden lopen alleen maar op. Uit een nieuw rapport blijkt dat er evenveel Rotterdammers diep in de schulden zitten... als een paar jaar geleden, maar dat hun gemiddelde schuld is toegenomen... van 41.000 tot 45.000 euro. Het weer bewolkt en wat regen, later vanuit het zuiden droger. Morgen vooral in het westen en zuidwesten regen. In de rest van het land overwegend droog en af en toe zon. Het wordt morgen ongeveer 14 graden. Zondag wisselvallig en lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is een bescheiden avondspits vanwege de voorjaarsvakantie. In Randstad staat onder andere file op de A4 van Den Haag naar Rotterdam... bij knooppunt Benelux, twee kilometer door een auto met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Verder is de Wijkertunnel op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... nog altijd dicht door een ongeluk en die blijft voorlopig ook dicht. Je kunt omrijden via de Velsertunnel, via de A22. Op de A15 van Gorkem naar Nijmegen zorgt de nasleep van een ongeluk bij Tiel... voor negen kilometer file vanaf Leerdam. Ook op de A15 verderop richting Rotterdam... tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam, 5 kilometer. De A20, Hoek van Holland-Gouda... tussen Knoop en Terbrechtseplein en Moordrecht, 7. Op de A208, Haarlem-Velzen... voor de aansluiting met de A22, 2 kilometer en een kwartier oponthoud. en 10 minuten vertraging is er op de N207... van Hillegom naar Alfa aan de Rijn bij Wouwbrugge. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is vandaag weer zandvoort, draai door. Oftewel, Hans met zijn vrienden. En ik heb zwart vrienden hier, hoor. Ik heb meer dan genoeg vrienden in de studio. Hallo! Hallo! Hallo. Hallo. Hallo. Helemaal gezellig. Jazeker. zeker. En allemaal kennis. <lacht> <lacht> en wat gaan we vandaag doen? We Heel veel. Een, we hebben een hele belangrijke gast hebben in onze studio. Wie dat is, dat hoort u straks alweer. Het enige hij heeft niet zo tutuutje aan, dat valt tegen. Jammer hè. Zo tegenvallend. Ja, dit. Ja, dat valt me tegen ja. hoor. Wat een beter vlag. Maar goed, straks meer. Hij maakt het goed straks, denk ik. En ik ga onze uitzending beginnen met de nieuwe, een hele nieuwe van O -Gine. Ja, die gaat ons songfestival gaat ze, gaat ze zingen. Ja, ja, ja. Daar gaan ze heen. En die heb ik al. Die heb ik al. Ja, zeg het eens. Die heb ik al. Ja, je, je bent geweldig man. Nee, dat dat wilde je even horen? Nee, toch? dat is Ronald hier te. Maken. Ronald is het toch? want Ronald ja, okay, is in onze tekst. Ik stuurde technicus. Ronald aan, dus dat ging niet. Ja, goed. dat is waar. Ja, die, maar die moet ook aangestuurd worden ik jou. <laughs> ja, Dat praat ik allemaal. Ja, dat kan ik niet over mezelf <laughs> zeggen, natuurlijk. Hè? Place They know the game Outside the world will turn and feel the same They're in the sunlight But you are so much more to me Than the one who carries all the burden I can only hope when you fly you'll be free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 Ik weet op welk nummer ze gaan eindigen. Ja, dan hadden we ik weet de... niet hoeveel deelnemers we hebben, maar vul nou, dat nummer in en dan ben je er. Nou, ik, ik, op zich, ja, ik vind het geen slecht liedje, maar geen songfestival nou, liedje. Nou, zesde van onder of zo, ik. Nou, is toch niet slecht van de zes, of wel? Nee, toch? <laughs> Goed, we hebben vandaag in onze studio Roy van Buringen van On Air Dance heet dat nu tegenwoordig, hè? Ja, de dans heet altijd al On Air Dance. Oh, dat is zo, oké. Okay. Ja, ja, ja, klopt. Okay. Hey, Roy, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Goeie. En uh, voor mensen die jou nog niet kennen, maar ik kan het me heel slecht <laughs> voorstellen hier in dit antwoord: wie is Roy van Buringen? Ja, die daar de hele over je zit. <laughs> <laughs> wie? Ja, ik, ik, ik vraag. Dat vraag ik, dat vraag ik aan de, aan de, uh, altijd aan degene die bij ons in de studio komt: kan je je even voorstellen? Hij wil eigenlijk top e doen, zo in Jan vertel: hoe is je vader, hoe is je moeder? <laughs> ja, het zo, zo. Nee, wie, zo, is ja. <laughs> wie is Roy van Buringen? Wie is Roy van Buringen? Een duizendpoot, dat, zo word ik vaak genoemd. Ja. Of een spin in het web en. Uh, ja. Ik doe heel veel in ieder geval in Zandvoort. Ja. Ik organiseer heel veel en uh, in, uh, ja, ik uh, doe nu tien jaar dit jaar alweer uh, woon ik in Zandvoort. Maar organiseer ik oh, ook in Oh, je komt Zandvoort. niet uit Zandvoort. Ik kom niet uit Zandvoort. Oh. Nee, nee. Ik woon nu tien jaar in Zandvoort en toen ben ik meteen gaan organiseren op me. Ja. En uh, ja, en uh, sindsdien uh, doe ik heel veel. Ja. Ja, Als je wat we. bekende Heel dingen wil horen, zoals de kofferbakmarkt en de, de dat soort ja. dingen. Ja, maar we gaan je Maar de hand zie je, zo kan het ook, hè? Ja, Hij woont je. ook niet in zijn Nee. Het is ook nee. Dus zo kan het wel. Ja, het kan wel. Het kan wel, ja, ja. Maar goed, ik wil het zandwoordpeil dus. een beetje hoog houden, daarom kom ik niet in zand. <laughs> en Roy, waarvoor je hier eigenlijk bent? Het is uh, uh, over on Dance. Ja, on dance. Vertel daar eens wat over. is drie jaar, uh, bijna vier jaar geleden ontstaan. Um, Connie Lodewijk uh, kennen we natuurlijk allemaal als uh, de ballet danslerares uh, dans uh, hier uit Zandvoort. En die was eigenlijk met uh, pensioen en die was gestopt met haar eigen dansschool. Ja. Maar uh, ja... Onder het wel van een bak koffie um, kwam het toch wel een beetje naar voren... dat zij het nog wel leuk vond om les te gaan geven. Ja. Ik was op zoek naar een nieuwe uitdaging... En toen. Oh, die had je nog niet genoeg? Nee, had ik niet genoeg? Nee, dat dacht ik al. Oh. En uh, <laughs> toen heb ik voorgesteld: van, ja, zou ik dan twee uh, lessen gaan geven? Dan in, uh, in Theater de Krocht. En dat jij die lessen dan, uh, ik uh, regel het. En jij geeft alleen die lessen. Ja. En zo is het ja. eigenlijk een beetje ja, drie, vier jaar geleden ontstaan. O, zo is Onair Dance ontstaan. Onair Defense bestond natuurlijk al. En toen gingen we kijken naar een naam. Ik zeg: ja, we kunnen er ook gewoon Onair Dance van maken. En ja. uh, hartstikke leuk. En. Uh, zo is het ontstaan een beetje. Ja, ja, ja. Ja. En wat voor soort uh, ballet geven jullie? We geven pre-ballet en we geven klassiek ballet. Pre-ballet? Pre is een beetje voor beginners en klassiek is wat uh, voor de gevorderden. Hey, <laughs> okay. wat, wat, wat, wat ik op jouw website zag, want ik heb natuurlijk jouw website even bekeken. Ja. Ik vond het een hele leuke naam, vond ik terug. De Sweeties. Ja, de Sweeties inderdaad. Die les wordt op dit moment niet gegeven, want onze lerares is een tijdje ziek geweest. En uh, daardoor hebben we even de, ja, de sweeties hebben we doorgeschoven naar uh, pre -Bullet. Dus het is een hele grote groep kinderen geworden. Ja. En uh, ja, daar zijn we wel heel erg trots op. Want je ziet dat die groten, gaan die kleintjes zo ja. optrekken om het zo maar te ja. zeggen. Dat, dat dat eigenlijk ook automatisch geen sweeties meer zijn. Omdat ja. je gewoon ziet dat ze van elkaar leren. En dat is juist heel erg mooi. Ik vond die naam erg leuk. Dames. Ja, sweeties. Werd wie die bedacht. Conny, ja. Ah, ja. ja. Ja, wij vonden het een hele leuke naam, thuis. Ja, sweeties. Lief, hè? Lief, hè? Lief, hè? Lief ja. vind je Vier ja. kindjes. Ja. Maar, maar het volgende ja. seizoen komen de sweeties zeker terug. Want het is wel iets wat we willen uitstralen. Ja. Dat je vanaf drie jaar bij ons kan dansen. Heel leuk, ja. ja. ja. Hebben we... Ja? Oh, we gaan ja. even een ja. plaatje. Ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Normaal geluid je hè? er altijd dwars doorheen, hoor. Oh, oké. Hij is een beetje afgeleid. Nee, Roy, laat je niet... Het zijn allemaal slechte berichten die die over mij vertelt. Oh, oké. Zo werkt het hier.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 Place, no, it don't break even. medepresentator. Ja, dat ben ik. Zo Sorry, hoor. Ja, ouder, Sorry, hè, nee, nee, nee, jongen, ik, We hebben medelijden. Nee, met. Ja, ja, als je bedoelt, moet roggelen, moet je roggelen, Ja, ik een jonge broertje, die heeft ja, ook zo'n roggel. Ja, oh. nou, nou, ben ik de jongste. Nou, zijn jongste. Hey, als, voor jij verder gaat, hè? Ja. Dus jij dat Geert dus. Schiphol en Bloemenwinkel gaat beginnen. Is dat zo? Ja, pleur op. <laughs> pleur op. Ah, op. Ja. Oh, wat een leuke. Ik dacht dat hij rode rozen ging maken. Nee nee, nee. nee, nee, doen we dat niet. Maar we gaan nog even door met Roy. Met Roy. Ja, vertel eens Roy. We hadden het over uh, pre-ballet. Ja. Wat, wat moet ik me daarvan voorstellen? Hoe doen jullie dat precies? Nou, iets waar jij niet aan mee mag doen. Anders. Waarom niet? Je hebt dan wel geen ervaring. Maar dat is niet voor de oude vandaag. En dat is echt... Voor nee, daar een... komen we straks ja, op. We die vijf... ja, heb je ja, ja, ook. Ja, die van. kom ik straks <laughs> op hoor. Die heb <laughs> je ook. <laughs> ja. Maar wat, wat, hoe doen jullie dat? Met... We, hebben, we hebben in ieder geval drie uh, lessen die we geven. Dus nu eigenlijk twee. Normaal drie. Uh, dat is dan de Sweeties, de Pre-ballet en het ballet. Uh, Sweeties is echt voor de drie, vierjarigen. En dan vanaf vier jaar gaan ze naar de Pre-ballet. En dan gaan ze de, het beginballet leren op speelse wijze. Ja. En dan vanaf een van jaar of uh, zes... Gaan ze door uh, naar uh, klassiek ballet, waar ze echt uh, um, aan, een, aan een gecreëerde balletbar gaan staan. Plie. Uh, de plié doen, en de chassé en dergelijke. Maar ik, ik zag ook, het is een, een combi van een, een klassiek ballet en street dance. Ja, wat, wat, wat we een beetje wilden bij, de, bij het klassiek ballet, om er ook een klein beetje meer mee te gaan doen. Ja. Dus het is een. een het is vooral klassiek ballet wat we geven. En er zit dan een kleine combinatie bij van street dance Dat ze ook nog een klein beetje erbij doen. Om het toch ook een klein beetje leuker te maken. Beetje show te maken voor de kinderen. Ja, ik begrijp het. Nou, dan komen we op mijn categorie. 55 plus. Ja, 55 plus dan. gaat het daar doen? Met categorie? Hallo, hallo, hallo. Jouw categorie? Heb je ook 70 plus? Ja. Oh, jij was nog netter. Ik ben netjes, hè? ja. Kijk, dat bedoel ik nou. Ja. Maar, maar 55 plus. Ja. Wat, wat, wat gaan jullie daarmee doen? Ja, wat ik eigenlijk vergeet... Reanimeren. Uh, uh, ja. Ze zijn niet serieus. Heb je het nou door of niet? Dat heb ik nou elke Sorry, week... Roy, ik weet niet. Ik heb het paar even ingelezen wel, welk programma ik zit. Dus ik heb er een goed. beetje op voorbereid. Oh, dat is Of <laughs> oh, vandaar dat hij dat hele pantsraad had getrokken. Ja, ja, okay. Maar die fijne dag op dus. Wat ik die eigenlijk vergeten te ja. vertellen ben: uh, Corny Lodewijk is afgelopen seizoen gestopt ja. met uh, lesgeven. Ze heeft wel een paar keer ingevallen, maar niet met het uh, standaard lesgeven aan de kleintjes. Daar hebben we nu Lisa ja. Havenaar voor. Die is onze lideres nu uh, bij de dansschool. Maar Corny uh, wilde ik graag wel betrokken houden bij de dansschool. En, Paar jaar geleden, of ook al twee jaar geleden is, hij begonnen met de 55 plus dans die van pluspunt naar ons toe kwam. Ja. En die hebben wij overgenomen. En uh, sindsdien uh, geeft Connie die lessen. Dus die hebben we er wel ingehouden, omdat we gewoon het ook leuk vinden dat Connie ja. bij de dansgroep betrokken blijft. Ja. En uh, ja, 55 plus dans is een soort van is allerlei soorten dansen uh, Gegeven door uh, Connie dan. En uh, ja, dan worden maak je je spieren gewoon een beetje lekker warm. Ja. En uh, beweeg is gezond natuurlijk. Ja, zeker. En uh, dat wil Connie ook uitstralen. En uh, ja, Connie is natuurlijk ook zelf al uh, 75. Zo. En uh, ja, dus uh, ik verspreek me, sorry. Sorry, ze is niet 75, oh. <laughs> ze is 71. Sorry, oh, Connie. Oh, oh, oh, we gaan gewoon oh, muziekje doen. Maar. Doe maar. <laughs> muziekje. Ik heb een foto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 Iedereen uitgelachen. Ja, nou, ja, en Roy heeft ja, ja, een op zijn vingers gehad. Dus ja. hij kwam er weer tegen. Ja, de muziek kan <laughs> weg. Ja. Ze gaat ook straks een verzoekplaatje aanvragen, denk ik. Roy, moet je luisteren. Jullie hebben een, een, een klassiek ballet. Het is tot negenjarigen. Ja. En dan krijg je 55 plus. Ja, klopt. Wat zit daar tussen? Hebben jullie dat We Hebben op dit moment niet. Het is wel de bedoeling dat het er gaat komen. Ja. Maar uh, wij hebben op dit moment in de krocht... Die is zo vol geboekt. Ja. Dat je daar geen uh, tijd meer tussen hebt. Ja. En daar, dat is ook de reden dat wij uh, niet, ja, geen verdere lessen daarin kunnen geven. Ja. Dus het is echt inderdaad tot 9 à 10 jaar. We hebben, we hebben nog leerlingen van 10. En uh, ja, daarna op dit moment niet. Ja. Maar het gaat wel komen. Ja. En, en, en de, de lessen, wanneer gaan jullie starten? Want dat, het is nog niet gestart. Of wel, dit ja, wel, die... wel, wel, wel. Het is we al wel zijn, gestart. Uh, we zijn al in augustus uh, of in september gestart. Ja. De eerste woensdag van september altijd. Ja. En uh, ja... En, maar dat, dat loopt het hele seizoen door. Dus de, iedereen kan nu al, Gewoon. als je mee wil komen doen met de voorstelling die ja. wij op 25 uh, juni hebben in uh, de krocht, uh, dan, ja, dan uh, kan je nu nog mee instappen, om het ja. zo maar te zeggen. En ja. eigenlijk het hele seizoen kan je instappen als je bedenkt: van nou, mijn kind is nu uh, drie jaar geworden of vier jaar en het is tijd nu voor uh, ballet. Dan kan je nu al bij ons instappen. Het hoeft niet uh, het begin van het seizoen te zijn. Ja, de, ja. En degenen die kind zijn geworden, die kunnen ook meedoen? Uh, ja. Ja, Hans, je hebt kansen. Ja, dat dacht dat dat ik al. Ik zat erop te wachten natuurlijk. Hè. <lacht> en, en na een proefles, hè, want jullie hebben. Ja. De, de, kinderen mogen eerst een, een proefles doen. Ja, inderdaad, een gratis proefles hebben we. Ja. En dan uh, gaan we kijken of, of het kind überhaupt geschikt is. Natuurlijk, dan vragen we aan de lerares of het uh, goed gegaan is. En dan uh, gaan we dat ook natuurlijk eventjes doorgeven aan de ouders. En is het kind tevreden? Ja, en dan bieden we het pakket aan uh, wat ja. we aan kunnen bieden. Is er een hoop kinderen op het moment? Uh, op dit moment uh, zitten we aardig uh, voor. Ja? Ja. Kijk, ja, gaat dat is de lekker. bedoeling. En wat ja. is vol? Um, Kijk, we um... hebben plek voor twintig, uh, twintig kinderen per les. Oh, nice. Dus, uh, ah, ja. Leuk joh. Ja. ja leuk dat, dat zo'n initiatief ook goed loopt. Ja, nee, zeker. En, uh, het, uh, het moet gaan groeien en daar zijn we druk mee bezig. Ja. Sport en, is belangrijk, hè? want uh, ja, er zijn natuurlijk ook een hoop kinderen uh, die het niet kunnen of ouders die het niet kunnen betalen. Ja. En daardoor heb je een heel mooi fonds, hè? het Sportcultuurfonds. En uh, ja, als mensen dat even googelen. dan als je kind op ballet ja. wil. dan kan je via de gemeente Zandvoort. Uh, kan je dan. Uh, en via dat fonds kan je dan. Uh, ja, gratis. Uh, voor de kinderen uh, balletlessen ja. krijgen. Want ja, de gemeente. maar ook de hele overheid. vindt het heel belangrijk dat kinderen sporten. En dansen is een sport. Ja. En daardoor kunnen. werken wij samen met het Cultuurfonds. En uh, ja, als je dat even googelt. en het meldt bij huisarts. of bij school. of bij maatschappelijk werk. Dan is het mogelijk om uh, toch je kind op ballet te ja. laten. Ivo van Gennep heeft er ook heel veel voor gedaan, hè? Veel Inderdaad. promotie. Ja, is dat zo? Ja. Komt hij Zou ik het niet zeggen? dat is maar neem God trekt dat toch niet in twijfel. Ja, ja nou ja. ja, dat is wat jij zegt. <laughs> <laughs> nee, Door maar uh, zij ik heeft heel zo. veel okay. aan promotie gedaan voor dit uh, Franse. Ah, ah. ja. Je wilde nog wat zeggen, hè? Ja, maar dat doe ik nou niet. Kom me net inhouden. Speciaal voor een jarig jobje, dit. van de, de, week, de week, week van Nel Kerkman. <laughs> ik <Hij> moest multitasken. <laughs> ja, zo, ja, dan dat, dat ging me missen. Ja, ja, daar komt, ze, daar komt ja, Nel hoor. Een daar kom Nel. Nel. Nee, daar komt Nel niet. Kom maar Nel. Daar komt Toet. Wat is Nel veranderd? Met de column van Nel, dat is anders. Volgens mij, volgens haar dus, maar volgens mij valt het mee, maar soms ook tegen. Deze week gaat het niet van een leien dakje en komt de inspiratie voor een column niet spontaan op gang. Er gebeurt buiten enkele gezellige evenementen niet echt iets spectaculairs. We zitten in een indutfase met saaie ongezellige dagen met miseregen... en soms ook stormdores, die stak van de week zijn kop omhoog. Want het, zit hele, het hele jaar door in een indutfase. Op dit moment komt er met een noodvaart ambulance met gillende sirenes door de straat... en iets daarvoor hoorde ik de brandweerwagen via de Koninginnenweg richting Zuid rijden. Zou er dan toch iets gebeurd zijn? Maar goed, dat zijn dan nooit echt leuke berichten. Ook op politiek gebied is het rustig. Het college is in wisselende diensten op vakantie en echte problemen worden op rustige wijze afgehandeld. Zoals de klachten van verontrustende ouders over de klimaatbeheersing op de scholen in de oude tram. Al vanaf 2011 is er herhaaldelijk aangegeven dat het klimaat en de temperatuur in het complex niet optimaal is. En vooral tijdens de koude dagen zijn de klachten zeer urgent. Dat bleek ook nu weer toen de winter om het hoekje kwam kijken. Veel kinderen zijn herhaaldelijk ziek en daar word je als ouder niet echt vrolijk van. Het college is op de hoogte van het probleem en heeft aangegeven... dat er in de zomervakantie kostbare maatregelen getroffen zullen worden. Kolle reactie man. De labmiddelen zoals straalkacheltjes en lijntjes naar de installatiebedrijf... moeten in juli, tot juli nog volstaan. Waarom moet het jaren duren voordat iemand de koe bij de horens pakt? Immers de gezondheid van de kinderen staat altijd op nummer 1. En zes jaar na dato wordt het toch echt tijd dat deze nalatigheid resoluut en vooral snel wordt aangepakt. Woensdag 1 maart is het Nationale Complimentendag. Was het Nationale Complimentendag? Mijn compliment is dit keer niet richting de gemeente gegaan. Dat krijgt men pas als het klimaatprobleem in de blauwe tram voorgoed van de baan is. Mijn compliment gaat dit jaar naar de organisatie van de kindercarnaval in de Grote Krocht. Bij deze enthousiaste vrijwilligers staat het kind centraal en is het aantal feestvierende kinderen wordt elk jaar groter. Een erg leuk initiatief, ga door. En ondertussen zit Hans naast mij, vreselijk te hengelen naar een complimentje. Ja. Hans, bij deze. je hebt een leuk programma en vooral een hele leuke sidekick. Dank je. Maar ik ja, nou, dat zeker. Dat zeker. Ja. ja, Ronald, je doet het goed, hoor je het? Ja, ja, okay. ja maar dat... Ja. Hij is de techneut, wist je Oh, dat is de techneut. Dus buiten, nee, maar Dat is nou De kindercarnaval, doe jij dit ook nog niet? Uh, ja en nee, dit jaar heb ik een keer overgeslagen. Dat is misschien dus. Oh. Ja, ik, heb, ik heb wel in de promotie uh, meegewerkt, ja. en, maar dit keer was ik niet aanwezig. Dus we zaten eigenlijk, zat ik, zat ik eigenlijk voor jou te hengelen, maar... Ja, ze ah. keek niet. Hey, ik zie het wel, maar ik reageer niet. Dat is wat anders. Maar het ja, was natuurlijk. wel inderdaad weer een vreselijk succes. Het is ja. heel druk geweest. En, uh, het was leuk, hè? Ja, het, uh, ik heb filmpjes gezien dat het dat heel, ja. weer heel ja. erg leuk was. Ik vond het jammer dat ik er niet bij was. Maar ik was zelf carnavant vieren. Dus, ja. Uh, ja, ja. zo zullen ja. ja. een Beetje, ja. beetje slaapexcuus. Ja. Roy. Beetje ja. slapexcuus. Ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> en je had het over warmte, hè? Nou, toen zijn ze nog nooit in de studio geweest nu. Nee, het <laughs> is jongen, hier, uh, goed warm, ja. Is het jou trouwens opgevallen? Wij hebben een observator in ons midden ja. Die is beleefd, joh. Die legt ja. iedereen... U, u, u. U, u, u. Het is net, doe maar. Ja. Nou, die observator heet uh, Pascal. Hey, Pascal. Hallo. <laughs> gaan we wat draaien, we of niet? We nu? gaan even wat draaien. We gaan ja, we draaien. Do that calm guy, no, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby. Do that calm guy, no, guy, no, you can't control yourself any longer. Wacht nou eens gewoon op je beurt. Nee joh, echt niet. <laughs> nee, want dan, dat duurt veel te nee, lang. Nee, doe, doe maar niet hoor. Dan is hoor. die uitzending wel ja, voorbij. Ja, nee, daar moet je. bij. Uh, Roy, uh, voor ja. de, de Sweeties heb ik begrepen. En ik hoop voor jou dat die, die weer terugkomen. Want ja. dat is natuurlijk hartstikke leuk. Maar die hebben een, een andere proeftijd. Heb ik gedaan. Uh, nee, het is mogelijk om... Inderdaad, voor de kleine kinderen een, een proeftijd van drie maanden af te sluiten. Ook toch twee is, maanden? Uh, nee, drie maanden. O, drie maanden? Ja, drie maanden. Je kan een proeftijd van drie maanden afsluiten. Uh, ook om het, uh, te proberen of het kind uh, ja, wel van ja. gelet houdt. Ja. Want het is natuurlijk best wel duur om meteen uh, voor een half jaar of een jaar uh, contributie te betalen. Ja. Dan kan je voor drie maanden afsluiten. En dan ja, kan je na drie maanden zeggen van nou, we blijven of ja. we gaan weg. En, ja. en als je, als je uh, zwemmen hebt, want dat weet ik, dat, dan mogen de ouders kijken. Mag het nu bij jullie ook Wij niet? hebben één keer in de zoveel tijd, en dat is meestal één keer in het half jaar, een kijkdag. Ja, meestal is dat na de kerstvakantie. Maar tijdens de, de, of zeg, zeg maar, tijdens de lessen mogen de ouders nee, er niet nee, bij nee, zijn? Nee, nee, nee Dus dat... als je drie maanden hebt uh, ingeschreven, je, dan heb je pech. Dan zie je nou je kind dansen. Nou, eigenlijk wel, ja. ja. Maar het is, het is zo, het is altijd gebleken. Want in het begin lieten we altijd... De laatste tien minuten de ouders meekijken. Ja. De kinderen zijn totaal anders als de ouders erbij zijn. Ja, is... En de lerares kan daardoor gewoon niks leren. Ja. Want ze gelopen steeds naar hun ja. kinderen en luisteren ze ook gewoon niet. Nee. En daarom is het ook gewoon afgesproken. We doen één keer in het half jaar een kijkdag, de voorstelling. En als er echt een keertje iets belangrijks is wat de ouders moeten zien. Ja, dan laten we ze kijken. Ja. Maar meestal niet. Ja, nee, je nee. nee, gelijk. Maar omdat ik het zo las, ja, is ja, ja. het gewoon leuk om te hebben. Helemaal goed. Oké. Okay. Nog één keer, waar worden je lessen gegeven? Uh, in Theater de Krocht, elke woensdag. Elke woensdag. Ja. En waar kunnen ze de info vinden? Op www.onair-dance.nl. Ja, en ook nog een telefoonnummer? 06 -1942 70 70. En ik herhaal. 06 1942 Nou, dat is hartstikke duidelijk. En als ze eventueel in willen schrijven... kunnen ze jullie inschrijfformulier downloaden hebben Ook, gezien. maar we hebben hem ook altijd aanwezig uh, bij, uh, in de dansschool. In de dansschool. Dus ja. als die proefles geweest is... kunnen ze meteen hun ja. eigen hartstikke. Ja, kunnen ze meteen meenemen. Ja. Voor, de voorstelling hadden we het over. Ja, voorstelling. En, en, ja, en wie, wie bepaalt het, het, het item waar jullie op voorstellen? Of, of is dat niet zo? Jawel, de lerares en ik... Uh, wij, wij bespreken altijd elk jaar van nou, wat willen we dit jaar gaan uh, doen en dit jaar gaan leren. Ja. En dit keer is het thema Er Was Eens. Dus als je een boek openslaat, Er Was Eens, puntje, puntje, puntje. Ja, ja, ja. Ja. En, en de kostuums, wie, wie doet dat? Uh, ik ook. <laughs> is dat ja, echt zo? Nee, met z'n tweeën. Met de lerares, die geeft aan wat ze graag wil. En uh, ja, ik doe samen met haar de inkoop. En uh, ja, dat heb ik door mijn achtergrond met het entertainment best wel meegekregen hoe ik dat moet doen. Ja. En uh, ja, hartstikke leuk. Wij, we we kunnen leuk, samen, lekker samen meewerken. En Connie zit ook nog op de achtergrond mee te kijken. Dus ja. dan moet het helemaal goed komen. Dus het is inderdaad wat we net zeiden. Een eigenlijk. Hè? Ja. ja, dat, ja. dat gaat steeds meer duidelijk worden eigenlijk. Ja, alleen deze duizendpoot moet wel een stapje terug gaan doen. Maar ja, ja, dat, dat, ja, dat, dat, ja, dat is jammer. Dat ja. is niet anders. Ook voor zandwoord is het heel jammer. Ja. ja. Plaatje? nou oh, voor ons ook een verzoekje hè, deze. Dat is echt een verzoekje. Zeg eens maar. Ja, Roy. Ja. On, even, on Air Event. Dat is uh, ja, die eigenlijk jouw... Uh, ja, wat moet ik zeggen? Jouw organisatie? On Air Event. Event? Ja. Events. Event. <lacht> event. En uh, dat is niet alleen dansen. Want dat is, dat is uh, On Air Dance. Ja. Maar jij doet nog veel meer. Daar, want, kan je daar iets over vertellen? Want het is zoveel. Dat is heel veel. Ja. Echt heel veel. W wij, wij, het is ontstaan uit een artiestenboekingskantoor. Het evenementenbureau. En uh, On Air Events is eigenlijk een... Een uh, combinatie van een boekingskantoor en een evenementenbureau. En wij organiseren allerlei soorten evenementen. Van een kofferbakmarkt tot een muziek-evenement. Ja. Uh, geluidsverhuur, echt van alles. O, dat ook, doe je wat, ook? Ja, ja, we doen heel veel. Oh, ik dacht dat je alleen maar dingen organiseerde hier in zo'n. Nee, nee, ik regel en uh, doe alles om uh, evenementen te maken. En dat kunnen ze allemaal boeken eventueel via On Ja. De laatste advertentie die ik voorbij zag komen was schatzoeken op het strand. He, voor kinderen. Schatzoeken op het strand. Uh, ja. doen we, we doen kinderpartijtjes. Uh, dat gaat wel een beetje meer, steeds meer het hoofddoel een beetje worden, ja. kinderen. Uh, want we merken toch dat de evenementen toch wel... qua wat wij hebben gedaan en doen... allemaal wel een beetje teruglopen. Ja. Uh, maar daarentegen de kofferbakmarkt is natuurlijk niet. Die zijn echt uh, heel erg succesvol. en Ik hoef het maar te roepen en de rommelmarkt ook. Uh, en we zitten zo vol met uh, ja. uh, in ieder geval mensen die willen staan. Ja. En dat is natuurlijk wel iets heel erg moois. Uh, Doe dat je dat ook in de, in de krocht? Die ja, die binnen? in de krocht, in mei weer. Ja. En, dat is de rommelmarkt. Uh, uh, ja, ja. ja. En het weekend van 21, uit mijn hoofd is het 21 april, zaterdag, dus zondag. Dus 22 april is dat. Dan hebben we, um, hebben we de kofferbakmarkt weer dan uh, tijdens Sandvoort, ja. uh, het het Zandvoort. Van Volkswagen evenement uh, Op Parkeerplaats Zuid gaan we het een keer proberen. De, ja, de ja. kofferbakmarkt. Mag ik ook wat uh, ja? vragen? Ben je eigenlijk met lege handen gekomen of niet? Lege handen? Ja. Heb je wat meegegeven? Je hebt iets om weg te geven. Ja, toch? ja, ja, ja. ja, ja. ja, nee, ja want kijk, wat anders dan moet ik je ontzettend gaan treiteren. Ja, nee, ik heb wat mee. Ik heb een heel leuke prijs natuurlijk. vertel, mee. vertel. Nou. Ja, we vertel. hebben natuurlijk de, de win- en deelactie gedaan hè, in samenwerking met jullie. Ja. En ook op onze eigen site. En uh, daarin hebben we hem ook uh, gedeeld. En uh, ja, we hebben natuurlijk een prijswinnaar uh, uitgekozen. En die prijswinnaar wint. Uh, ik, heb daar, uh, ik heb daar drie uh, maanden ballet van gemaakt trouwens. Wauw. En uh, die, uh, ja, die wint drie maanden ballet voor. Uh, die gaan we straks pas bekendmaken. Voor de kind. Hè? Ja. ja, nog even. Dus, uh, ja, ja, we hebben zo meteen een leuke prijswinnaar. Ja. En, uh, ja, en uh, dat is wel heel erg leuk. Dus ja. ik, heb, ik heb wat meegenomen. Drie maanden gratis ja. ballet. Ja, want dat moest Drie nemen. maanden gratis ballet in een Weekspiel. Ja. En, en, een maar wat zijn je plannen voor de toekomst? Mijn toekomstplannen? Ja, ik, ik, uh, ik vind het een heel mooie vraag. Ik ben vandaag in het ziekenhuis geweest. En daar is niet zo'n mooie uitslag uitgekomen. Ja. En. Uh, ja, mijn toekomst ligt op dit moment een beetje... Ja, hoe moet ik het even leuk zeggen? Het is niet leuk te zeggen natuurlijk. Maar uh, ja, het is een beetje negatief. Ja. En um, ja, ik ben nu aan het kijken wat de toekomst gaat brengen. En ik wil heel graag doorgaan. Ik wil heel graag dat de dansschool groeit. Ja. Um, waarschijnlijk mogen we komende zomer iets heel leuks bekend maken. Wat ik absoluut heel graag nu wil zeggen. Maar dat kan gewoon niet. Um, maar... Um, daar kom je nog een keer. Daar kom ik zeker nog ja. een keertje. Dat is helemaal leuk. Dat staat. Ik denk dat de toekomst qua evenementen en dingen hartstikke leuk gaan worden. Of ik daar altijd bij kan zijn, weet ik niet. Ja, misschien kan je op een maar, andere manier de dingen gaan ja, invullen. Maar dat inderdaad. is altijd even zoeken. Ja. Ja. ja, dus we gaan kijken wat de toekomst brengt... Ja, in ieder geval wat vast staat. Ik moet een stapje terug doen. Op welk, of het nou links of recht of ja. door is. Ik weet het nog niet. Ik ben er, ga daar nu over nadenken. Ja. maar ja. Doe, je, doe je dit alleen of doe je dit met een partner? Het evenementenbureau doe ik helemaal in mijn eentje. Dat doe je eentje. En, je, je hebt uh, een partner? Ik heb een partner, ja. Vindt hij vindt dat leuk misschien? Dat, het, dat je het uh, samen kan ja, doen? Dat is gewoon doen? niet haalbaar. Omdat ik het uh, Ja, is fulltime aan het werk. Ja. En, uh, en, dit is, en dit is ook... Evenementenbureau is gewoon als, eigenlijk als hobby ontstaan. Ja. En je moet... Omdat ik het leuk vind om te doen... Um, ja, je moet tegenwoordig gewoon een bedrijfje daarin dan starten. Want ja, je moet toch ergens uh, laten weten waar je je geld uh, aan verdient. Ja. Ja. ja, dat begrijp ik. Ja. Ja. We gaan even uh, wat draaien. Doe oh, maar. Over ons. Uh, ik, uh, ik, ik, ik voel wat je voelt uh, over de toekomst. Die is heel erg. Ja. Nou, jij hebt hem nu wel. Ja, ja maar dat is raar. Hè. Dat is misschien het precies het omgekeerde, maar ontzettend raar. Ja.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 But as much as she can And she can It's a good thing you don't have us there People oh. fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground oh, oh, You gotta yeah. walk in the town to find a job Trying to keep your hands warm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 Ja, wij, wij weten... Tuurlijk, joh. Wacht ben jij nou lekker gewoon door die dat joh. was er een, hoor. Ja, man, wie doet het nou man, dan? Man. Nou? Ja, ja, hij. <laughs> Zie hebben... je nou wat voor stress ik heb, en We, gaan, we gaan, het even <laughs> ja. wij gaan het even spannend maken. Wij weten namelijk wie er gewonnen heeft. Ja, en we, en we, we, hebben we hebben een al... loterij en gedaan. En dus, en uh... Ja, en, en we hebben even op, uh, op Facebook gekeken... Hoe, ja. dat, hoe dat er allemaal uitziet. En ik denk dat dat goed komt. Ik denk het ook. Ja, ja. ik zag zo al twee kindjes. Ja, dus dat is hartstikke goed. Ja. Roy, vertel het eens. Ja, degene die de trekking heeft gewonnen... is Nicole hart -Wisse. Nou. Nou, helemaal top. Ja, we hebben het gezien. Gefeliciteerd, Nicole. Het goed uit. Gefeliciteerd. Hartstikke goed. Ja, gefeliciteerd. En, helemaal uh, leuk. Ja, en, en maak uh, er gebruik van. En, hebt zeker. Veel, en veel plezier voor je kinderen. Dat is in ieder geval, hè? Hoe zeker gaan we dat doen? We gaan Nicole vragen oude... om even contact ja, met jou op te nemen, Roy. Doe maar. En uh, gewoon contact opnemen en dan gaan we het gewoon allemaal regelen. Oké, okay, gaan ja. we doen zo. Goed. Nou, Roy, ik denk dat we ook zo langzaamaan naar de tijd gaan, of niet? We gaan altijd naar de tijd. Nee, maar ik bedoel van, van dit uur. Of Van dit uur? Ja. Ja, we gaan ook naar de tijd van het volgende uur. Ja, nou dat ook, zo, sowieso. Ja, maar wat wil je nou? Nou, ik wou, anders zou ik Roy al gaan bedanken. Je wou hem al gaan bedanken. Ja. Ah, Zal ik het doen? Ja, dat mag. Oké. Okay. <laughs> Roy, heel erg bedankt dat je bij ons nu Ja, jullie lag. ook weer voor jullie we tijd vonden het, leuk. We vonden het hartstikke leuk. Ja. En de, wat je verteld hebt, wat je nog niet kon vertellen voor het jaar wat er Kom gaat ik gebeuren. Hier ja, dat moet je vertellen. Wij ja. moeten als eerste het weten eigenlijk. Ja, dat is goed. Komt okay. er goed? Oké. gaan we doen. Houden we, wel, ja. Ja, Daar leuk, we ja. Leuk. En ik wens je het allerbeste. Dankjewel voor je openheid, Roy. Dankjewel. Ja. Hey, ontzettend veel succes, uh, Roy. Jullie ook. Gaan ja. hey, uh, ja, we draaien? Doe maar. Lijkt me hm? wel. Nee, niet ja. doe maar maar wat anders. Uh, ja, als, als, ik, als ik. Black velvet lijkt me leuk. Als ik, als ik, als... Ja, zag je dat? Ik schrok. Ja, ja. <laughs> ik denk laat ik naar mijn mond, dan, want ik kom weer een reclame. Hé, <laughs> hey, uh, dat was het voor het eerste uur, man. Ja, snel gegaan. Zal Gezellig. Was we, uh, wel we eens mee uitgaan met. Uh, en nou, uh, doe maar eens wat leuks. Uh... Mamadou. Wie? Mamadou. Oh, die. Ja, dit is en... niet Mamadou. Ma Mamadou. Nee, want dat is Pipo, of niet? Ja, precies. Hé, hey, tot aan gluk, gluk. de andere kant. Van ja, tot aan de, de andere kant. De dikke deur? De dikke deur. Gelukkig, <laughs> dat was gelukkig, Sorry hoor, dat blijft gewoon door aan horen. Dat is jammer, dat is jammer hoor.